Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Martin Toonder in de bewerking van Peter tenuil. Vandaag vertelt Roos Ouwehand de niks. Deel 1. De volgende episodes zullen de luisteraar met verstomming slaan. Want ze handelen over niks. U weet wel, dat knisperende geschuifel in die donkere hoek waar zich niks blijkt te bevinden. Weekhartige toehoorders kunnen dan ook beter nu hun radio uitschakelen. Het was winter geworden. Natte sneeuwvlokken daalden op Rommeldam neer en een koude Noordooster gierde om de buitenwijken. Enige maanden geleden placht de burgerij zich hier met radio's en knalfietsjes langs de wegkanten te vertreden. Toch nu was de omgeving geheel verlaten en slechts een eenzame kraam herinnerde aan die gezellige tijden. Het was een houten keetje waarin ballonnetjes, molentjes en schepjes tegen billijke prijzen verkrijgbaar waren. Toch de koopwaar fladderde troosteloos in de wind en klanten waren in geen velden of wegen te zien. Het valt dan ook te begrijpen dat de ondernemer, een zekere wammes Wachel, wat bedrukt naar de verkeelde natuur stond te kijken. Om omstreeks kwart voor drie veranderde het uitzicht. Er naderde een wandelaar die een ezel en een schildersdoos op de rug droeg en die in het voorbijgaande pas wat inhield om een blik op de besneeuwde nering te werpen. Wat zal het zijn? Badartikelen, zonnebrandolie. Ik heb alles, hoor. Niets, dank je. De zaak loopt helemaal niet. Gek, hè? Een poosje geleden ging het nog zo goed. Een poosje geleden is niet nu. Als de tijd verloopt, verzet men de, eh, uh, dinges. Makker, waarom word je geen schilder? Je hebt een heel abstracte aanpak. Voor jou zit er altijd een boterham in, wet ik. Wat mutsen en vlaggetjes. Dat vibreert op een collage met wieren en zeewerk. Niet slecht. Wat is abstract? Goed zo. Jij bent leergierig. Zo kom je er wel. Zijn die augurken van jou? Goed, kom hier, dan zal ik je een paar lessen geven. Abstract is de binnenkant van de bolle materie. Gaat u te makkelijk. Grijp de tubus. Dat is enigjes. Geef me nou eens les. Zal ik de ballonnen na gaan tekenen? Nou, mijn zolen. daar zit geen brood in. Je moet niet schilderen wat je ziet, maar wat je voelt. Je moet je bolle kop binnenste buitenkeren maken. Dat wordt een reuze vieze boel. Ik, ik weet het goed gemaakt. Ik zal jou de verf leren kneden totdat het vliert. Lillend op het doek krullen. En dan ruilen we. Ik deze kraam en jij de ezel met de verf. Wammeswachel besloot op de zaak in te gaan. En een uur lang volgde hij oplettend de lessen van de grote kunstenaar. Te kwart over vier opende deze de achterdeur van de kraam. Je bent volleerd, makker. Denk erom dat je tubes raketten zijn die de verf donderend tegen het linnen laten daveren. <lacht> Wat enigjes. Maar wat moet ik nou schilderen, zeg? Schilder nooit wat je ziet. Druk uit wat je voelt. Dan zul je het verbrengen. Gesloten wegens winterslaap. Zo. Dinges. De jonge schilder Waggel bewoog zich eenzaam voort over de verlaten vlakte. De Noordooster sneed hem door de rafelige trui... de ezel en de schildersdoos belemmerden hem in het gaan... en na een poosje kreeg hij het vreselijk koud. Ik voel een gevoel. Dus nu moet ik maar uitdrukken. Heer Olly had reeds vroeg de lichten ontstoken en de gordijnen dichtgedaan... om het woede van de elementen buiten te sluiten. Nu zat hij aan de haard een boek te lezen... Maar het viel hem zwaar om zich ontspannen in het geschrevene te verdiepen. Dit is geen goed verhaal. Mijn goede vader zei altijd: Olly, jongen, griezelverhalen zijn niet goed voor een gevoelige knaap als jij. Begin er niet aan. Huh. Ach, had ik maar beter naar hem geluisterd. Eigenlijk is deze kamer slecht verlicht. Al die donkere hoeken bevallen me niets. Een heer van mijn stand zou meer aan lichtspreiding moeten doen. Zoekt u iets? Meneer Olivier? Iets zoeken? Ho ho hoezo? Nee, ik zoek niets. Maar ik bedacht net hoe gemakkelijk zich hier iets zou kunnen verschuilen. Het gordijn bewoog. Dat is de tocht. Er staat een sterke wind. Als ik zo vrij mag zijn. We hebben niet genoeg licht. Overal zijn donkere hoeken waar iets zou kunnen loeren. Iets engs, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja, ja. ja. Dat is de angst, heer Olivier. Iedereen weet dat er niets engs bestaat. Maar men is soms bang voor zijn eigen schaduw. Met uw welnemen. Hier is uw thee. Die angst is kinderachtig. Bommelstein is aan de holle kant. Die vrijheid wil ik nemen. En een extra lampje hier en daar zou meer huiselijkheid geven. Maar voor... Angst is geen enkele reden. Werkelijk niet. Op weg naar de keuken passeerde hij een zijgang... en terwijl hij uit zijn ooghoeken in de duisternis gluurde... hield hij even de pas in. Men is bang voor de toekomst. Dat is het. Joost heeft gemakkelijk praten. Hij meent het goed, maar hij is een eenvoudig iemand... die het fijnere zielenleven van een heer mist... Rits als knaap toonde ik de overgevoeligheid... die ons bommels anders maakt dan anderen. Maar het is toch gek. Soms heb ik het gevoel dat ik gevolgd word. Maar er is nooit iets te zien. Het is onzin, natuurlijk. Men is gewoon maar bang voor zijn eigen schaduw. Dat is het. Ik ga naar bed. Ik moet goed slapen. De plaat is haast vol. Gelukkig maar... Ik had nooit gedacht dat verven zo'n koud werkje was. Ik heb gewoon geen gevoel meer in mijn vingers. Maar het wordt best een leuk, poppetje, als ik de oogjes wat dikker maak. Maar hier binnen is het ook niet alles. Een eenzaam heer heeft veel te lijden van de koude... De duisternis in dit jaar Het enige is om vlug onder de wol te gaan. Morgen is alles misschien weer anders. Oh, men is bang voor zijn eigen schaduw. Dat is het. En ik heb het koud. Ik voel helemaal geen gevoel meer. Dat komt natuurlijk omdat ik mijn gevoel heb uitgedrukt. En als je het uitdrukt, zit het niet meer in je. Maar het is niks enig, hoor. Je wordt reuze. Stijf en bibberig van. Me. Alles is op. Wat moet ik nu verder doen? Ik heb mijn hele schilderij op dit schilderij gedaverd. Reuze duur, hoor. Maar Ter zei dat ik er veel geld voor kan krijgen. Dat moet ik dan maar gaan proberen. Want ik zou nu best een glaasje anijsmelk lusten. Daarom Bommel. Die moet het portret maar kopen. Want hij heeft reuze veel geld. En dan hoef ik er niet zo ver mee te schouwen. Joost! Daar, daar is iemand. Doe toch open, Joost! Wie weet wat er aan de hand is. Ik ga al, heer Olivier. Het zal wel niet veel goed zijn. Ik heb een akelig gevoel met uw welnemen. Zeg. Ik kom een schilderij verkopen. Wat? Verkopen? Een schilderij? Ik heb me erop uitgedrukt. En nu moet ik geld hebben. Want ik heb trek in ijsmelk. Deze brutaliteit gaat te ver als u mij toestaat. Ik koop geen schilderwerk aan de deur. En zeker niet op dit uur van de nacht. Oeh, <lacht> ik wilde het ook niet aan jou verkopen hoor. Het is voor bommel. Kijk. Mooi hè? Dat lijkt op iets engs, als ik mij zo mag uitdrukken. Het lijkt nergens op, hoor. Het is zomaar een gevoel. Wat betekent dit? Een schilderij. Deze persoon wil een stukje verkopen. <laughs> Midden in de nacht? Daar staat het. Maar, maar dat, dat is... Ja? Ik bedoel, het is prulwerk, natuurlijk, maar... Toch is het, uh... het. Het stelt niets voor nieuwerwets geklonnen, als ik me zo mag uitdrukken. Uh, toch doet het me iets. Wanneer men goed kijkt, lijkt het op een soort figuurtje. <lacht> Precies wat ik dacht. Een raar soort figuurtje, met uw welnemen, heer Olivier. Het is vreemd. Ik bedoel, soms heb ik wel eens gedacht dat ergens in een donkere hoek iets op me loerde. Onzin natuurlijk, maar daar doet het mij aan denken. Oh, hij bestaat echt. Dit, dit, dit, is, dit is het engst dat altijd in donkere hoeken zit te loeren. Als men begrijpt wat ik bedoel. Hm. Wat bezielt je om achter de gordijnen van een heer te gluren? Ik heb je altijd in de gaten gehad. Maar dit is de eerste keer dat ik je betrap. Ik, ik ben betrapt. Wie ben je eigenlijk? Ja, ik ben een snelvliegende mix die alleen maar uit de hoekjes van de keuk bekijkt kan worden. En nu heeft de boosman mij gezet. Dat kan niet mogen. Kom, kom. Schij uit met dat gebrabbel en vertel in duidelijke woorden wat jij hier eigenlijk zoekt. Ik hoor niet en nu vandaag. Ik ben de flitsgouwe niks van straks. Maar iemand heeft mij vastgelegd in stoofstoelsels en daarom kan ik niet snel vlug weg en nu ben ik bekijkbaar. Ik begrijp niets van je praatjes. Maar je staat me niet aan. Je hoort hier niet. Wie ben je eigenlijk? Wat is je naam? Ik heb geen naam. Ik ben de rappe niks. Juist. Geen naam, hè? Dan ben je geen heer, jonge vriend. Joost, wil je deze. Euh, deze niks de uitgang wijzen? Met genoegen, wanneer ik zo vrij mag wezen. Ziezo, uh. dat is één. Nu de volgende. Wat moet dat schilderwerk, hier? Oh, dat moet je kopen. Ik heb het vannacht uitgedrukt. Reuze koud hoor. En nu moet ik geld hebben, want ik heb trek. <laughs> kopen? Dat klatwerk? Ik denk er niet over. Oh? Hmm. Je, je mag hier wel overnachten. En ik zal je ook wat te eten geven. Eens kijken wat ik in de provisiekast... Ik heb hem de deur gewezen, heer Olivier. Wie? Die niks. Die, die, die, die, die fladderfiguur. Oh. En wat is dit dan? Hier zit hij In mijn kast. Achter de koffiekoppen. Hoe kan dat nu? Ik heb hem krachtig in de sneeuw verwezen met die goedvinden. Ik ben maar, altijd in, overal... Maar ik ben er altijd niks die nooit gezien kan worden. Alleen hier ben ik bekijkbaar. Bedoel je dat je er altijd bent? Altijd? Immer, altijd. Maar ik vind het net zo onfijn om gezien te worden... als jij het vindt om mij te zien. Het komt van de verfstolsels op de driepoot. Die hebben mij sloot getraagd. Verfstolsels? Bedoel je dat schilderij? Schilderij, ja. Maak dat schilderij weg, bamboze weg. Stuk kapot. Dan kan ik weer terug naar straks. En dan kan jij mij niet meer zien. En nu. Als dat schilderij dus weg is, kan ik je niet meer zien? Hmm, dat is wel een idee. Ex Excuseer. We moeten dat schilderij niet vernietigen als u mee toestaat. Ik, voor mij vindt het veel prettiger om deze niks wel te kunnen zien. Toen hij niet zichtbaar was, vond ik het onprettig om door een donkere gang te lopen. dan ik het zo zeggen mag, het is ongepast om gade geslagen te worden... door iemand die te vlug is voor het oog. Daar zeg je wat. Ik, ik had daar ook last van. Vooral achter gordijnen en onder mijn bed had ik soms het gevoel dat er iets engs zat. Maak het ver schilderij weg alsjeblieft. Nee, dat schilderij blijft. Ik ga het kopen. Want ik vind het prettiger om jouw onaangenaam gezelschap te kunnen zien... dan om het niet te zien. Nu kan ik je tenminste in de gaten houden. Uh, wammes, ik koop je stukje. Het is nieuwerwets geklodder, maar het stelt niks voor. En dat is mij wat waard. Hier zijn 25 florijnen. Nu, wat zeg je? Maak de verfschilderij nu een kapot, tekenen? Ik ga weer naar bed. Ik moet goed slapen. Morgen moet ik mijn lezing houden over de vraag... wat zal de toekomst ons brengen? Dat was een goed idee van Joost. Voor het eerst sinds tijden kan ik weer rustig naar boven gaan. Want nu kan ik het enge zien. En omdat ik het zien kan, is het lang zo eng niet als ik altijd gemeend heb. Het is gewoon niks met een piepstem... als men mij volgen kan. Maak de verfschilderij nu in dichteltjes, alsjeblieft. De arme Rab Vlugge, niks is slom getraagd... en dat is heel droef. Hij hoort in straks en niet in nu. We Ga weg! Als jij mij laat gaan, zal ik jou hulp geven. Ik hoor in straks, zie. Ik kan jou vertellen wat morgen gaat komen. Zo. Jij kunt dus in de toekomst zien... Oh, dat is nog niet zo gek. In de toekomst van straks. Als jij de verfschilderij verdichelt... zal de arme rapsnelle niks in morgen kijken gaan... en jou zeggen wat gebeuren gaat. Kijk, dat is niet zo mal. Die lezing die ik morgen moet houden, zit me dwars... Uh, niet dat ik er bang voor ben, dat natuurlijk niet... maar er komen misschien journalisten en zo... en het onderwerp is moeilijk. Wanneer ik nu wist dat het niet goed zou gaan... zou ik een griepje kunnen voorwenden. Uh, niet dat het niet goed zal gaan... maar ik wil toch graag weten of ik succes zal hebben. Ja? Zal ik kijken gaan? Dan verdichel jij de verfplaat. Oh, Afgespreekt. Uh, uh, uh, wacht even. Ik vernietig dat schilderij pas... wanneer jouw voorspelling uitkomt. Dat spreekt... Dat spreekt. De vluggen niks is getraagd. Oh. Oh, dit is toch wel eng. Het bevalt me niet. Joost had gelijk. Het is beter om een onaangenaam iemand te zien... dan om hem niet te zien. Hier stond hij. En toen ging hij in de toekomst kijken... en toen werd hij doorzichtig... en toen plofte er iets... En... Hier ben ik weer oh. om. Oh. Oh. Je, la je laat me schrikken. Of niet, hoeft niet. Ik heb gedaan wat was afgespreekt. Ik ben kijken gegaan naar morgen en nu ben ik wederom. Oh, dat gaat vlug. Nu, ho hoe was het? H hoe zal mijn lezing op de kleine club morgen gaan? Zal ik succes hebben? Ja, groot succes. Oh, oh weet je het zeker? Het is een moeilijk onderwerp over wat de toekomst ons zal brengen. Daar hangt veel van af, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja, ja. Wees maar onbang. Je hebt prachtig oh. mooie succes. Verdigel nu de schilderplaatje, ja? Uh, uh, nog niet. Dat doe ik pas als ik merk dat je de waarheid hebt gesproken. Oh, oh wat een boel mensen... Ik zal succes hebben. Wat, wat, wat zal de toekomst uh, ons brengen? Oh. Uh, ik bedoel... Uh, ik wil vanmiddag met u spreken over de toekomst. Als u mij volgen kunt... Zoals ik in het begin reeds gezegd heb... Je Ge hebt nog niets gezegd, Amies. Uh, uh, uh, dat staat op pagina 13. Oh, oh. <lacht> nou, lach toch niet. Niks zegt dat deze lezing succes zal hebben. Uh, ik verzoek om stilte. Uh, het onderwerp is belangrijk. Wat zal de toekomst ons brengen? Wat zal de spreker ons brengen? <lacht> Angst. Nameloze angst. Als iemand begrijpt wat ik bedoel, maar dat zal wel niet, want <laughs> dit is pagina 16. Um, ik, ik, ik bedoel, het is de angst voor morgen. Wat is de angst voor morgen? Uh... Stoor die arme drommel toch niet. Je hoort toch dat hij bang is? Je moet me vooral uh, uh, Bobbel. Uh, uh, uh, mijn tijd is kostbaar en ik ben niet gekomen om naar de platte rollen van een komiek te luisteren. <tie> <Voor> au revoir. <tie> een lezing van heer Olivier B. Bommel. Wat zal de toekomst ons brengen? Het schijnt dat heer Olly daar een vrolijke kijk op heeft. Jammer dat ik er niet bij was. Maar ik kan nog wel even naar binnen gaan om hem te feliciteren met zijn succes. Oh, dit is meer dan een heer verdragen kan. Het was zo'n mooi onderwerp en ik heb er zo lang op gewerkt. Is er iets misgegaan? Oh, ja, jonge vriend. Alles is misgegaan. Hm? Ik begrijp het niet. Het was een heel mooie lezing die ik heb overgeschreven uit een boek... dat toch van mijn goede vader is geweest. En niks zei dat ik succes zou hebben. Wat zegt u? Wie zei dat? Niks. Ja, ik bedoel niet zomaar niks. Ik bedoel dat wat er altijd is, maar dat je nooit kunt zien. Het zit in donkere hoeken en achter gordijnen. Maar als je kijkt, is het weg als je begrijpt wat ik bedoel. Dat is niks. Wilt u dat nog eens zeggen, maar dan graag langzaam? Uh, misschien is dit onderwerp te moeilijk voor een minderjarige. Nou. Maar ik zal proberen om je uit te leggen wat er gebeurd is. Anders sta ik er maar alleen voor. Tom Poes luisterde oplettend naar het verhaal van heer Olly en ging toen op de grond zitten om rustig na te kunnen denken. Wie is niks? Dat is nu de vraag. Um, Wij hebben allen angst voor morgen. Het is een nameloze angst. Maar de angst voor datgene wat niet komt of niet gezien kan worden... verliest zijn kracht wanneer het zichtbaar wordt. Juist. Ik weet al wie niks is, heer Olly. U hebt hem zelf beschreven... Heer Oli? Heer Oli? Leugenaar! Jij hebt mij een figuur laten slaan, jij, met je mooie praatjes. Ik heb jouw figuur niet geslagen met mooie praatjes. Ik heb jou verteld wat gebeuren zou. En nu moet jij de verfschilderij verdichelen. Dat is afgesproken. Jij? Je zei dat mijn lezing een succes zou zijn. Nou, dat was het niet. In zekere zin toch wel, heer Olivier. Excuseer dat ik me hier in meng, maar in de krant staat... de lezing van de heer Bommel was een groot lachsucces. Dat staat er met uw goedvinden. Een lachsucces. Ik zal ze... Doe je het toch? Goed in diggeltjes, hè? Met je kapbijltje. Helemaal in fijn stukjes, zodat de gesloomde niks weer op een bliksem wordt. Ja, in fijne dichteltjes met mijn kapbijltje. Ja. Maar eerst ga ik met jou afrekenen. Um... Je hebt me bedrogen en voor aap gezet. En nu zul je de toren van een heer voelen. En daarna gaat dat klotterwerk eraan. Uh, excuseer, uh... heer Olivier, niet hakken! Als ik zo vrij mag zijn. De heer niks is overal, zichtbaar of onzichtbaar. En dat schilderstukje is niet van u. Niet van mij? Niet van mij? Ik heb 25 florijnen naast Wachel gelegd. Waar is de pretser? De heer Wachel is aan een deskundige gaan vragen hoe duur zijn kunstwerk is. Hij vond uw bedrag aan de hoge kant, zei hij. Dat is vals. Hij had afgesproken dat hij de verfplaat zou verdiggelen als ik voor hem in de toekomst kijk. Ja, ja, maar u hebt verkeerd gekeken, gekeken, meen ik. Een lachsucces is geen echt succes, wanneer ik mij duidelijk uitdruk. Heer Olivier's lezing is een weinig um, um, uit de hand gelopen en dat heeft hem ontstemd. Oh, taal is moeilijk. Zo langzaam, hè? Wat nu? Um... Misschien zou ik het schilderstukje per ongeluk kunnen vernietigen. Dat zou heel betreurenswaardig zijn, maar het ongeluk zit in een klein hoekje... wanneer ik me zo mag uitdrukken. En dan zou u weer vrij zijn... Ja, doen! Ja, doen! Oh, wat een mooi, lief plan is dat. Ik heb slechts één voorwaarde. U moet voor mij even in de toekomst kijken met uw welnemer... Wanneer u mij de uitslag van de toto zou kunnen vertellen... ...zou ik reeds tevreden zijn. Ik geef toe dat het zwak van me is, maar ik zou graag eens een keertje winnen... ...als u mij toestaat. Voetbaltoto. Ik heb gekijkt. Ik heb alles gezien van de toto. Oh. Dat is verblijdend. Met u goedvinden zal ik opschrijven wat u mij dicteert. Want ik neem aan dat u de uitslagen van de voetbaltoto uit het hoofd geleerd hebt. Dus nu maar snel aan het werk voordat heer Olivier terugkomt... en voordat u de juiste opstelling vergeten bent. Ik ben en niks die niks vergeet. Schrijf maar, dan zal ik jou alles verhalen. En als ik de toto goed gezegd heb, ga jij de verfschilderij in barreltjes maken. Afgespreekt? Afgespreekt. Afgesproken? Afgesproken, meen ik. Het leven heeft voor mij geen waarde meer, jonge vriend Dit figuur kom ik nooit te boven En dat is de schuld van niks U hebt hem toch niet gedaan? U hebt dat schilderij toch nog? Hoezo? U moet niks goed in het oog houden, want hij is belangrijk Waarom? Hij loert uit donkere hoekjes en hij is een oplichter. Nee. En wanneer dat schilderij van mij was geweest... zou ik het kapot gehakt hebben om van hem af te komen. Maar wammes wil het stukje niet verkopen. En hier sta ik nu machteloos. U moet zorgen dat het schilderij niet kapot gemaakt wordt. Want zolang het er is, kunt u niks zien. En dat is erg veel waard. Waarom? Hij is een bedrieger met zijn toekomstvoorspellingen. Ja, die zijn waardeloos. Het gaat om niks zelf. Hij is de angst voor de toekomst. En het is goed om die onder de ogen te kunnen zien. Zo'n toekomstvoorspelling is uiterst waardevol voor een eenvoudig werknemer. Ik heb het formulier nauwkeurig ingevuld... en het is onmogelijk dat de heer niks een fout gemaakt heeft. Zo'n toto berust op harde feiten en niet op de uitleg van een woord... als ik me zo mag uitdrukken. Hier is de brievenbus. Wat? Wegens tekort aan personeel zijn alle lichtingen vervallen. Wat nu? Hoe komt mijn formulier nu tijdig in de stad? Men denkt toch ook nooit aan de belangen van kleine zelfstandigen. Is er iets? Kan ik soms helpen? Dat is heel vriendelijk. Ik heb hier een totoformulier dat tijdig gepost moet worden. Oh, ja, ja. Dat is heel belangrijk, want alle uitslagen zijn goed met uw oh, ja. welnemen. Alle dertien goed. <laughs> Ze zijn uit de toekomst gehaald, ziet u. Maar nu is er geen buslichting en daarom ben ik... Daar nog onthand. Dat kan geregeld worden. Ik, ik moet toch naar de stad, zodat ik dat briefje wel even mee kan nemen. Maar de zaken gaan slecht. Ik kan niet van niks doen. Geef me een knaak, jongen. Dan komt het in orde. Uitstekend. Het is heel vreselijk om die niks steeds om me heen te moeten hebben. Dat is heel storend voor iemand van mijn stand, jonge vriend. Ik zou toch liever dat schilderij vernietigen, zodat hij kon verdwijnen. Hij zou niet verdwijnen. Hij zou weer onzichtbaar worden. Maar er wel steeds zijn. En dat is veel vervelender. Ja, dat is zo. Ja. Wat moet ik dan doen? Zorg dat Wammes dat schilderij aan u verkoopt. En wees er dan zuinig op. Uh. Wat moet dat? Zie je niet dat ik gesloten ben? Je stoort me maffibratiemakker. Dat treft, want ik weet iets niet. En omdat jij mijn leermeester bent, dacht ik... kom, ik ga even langs. Hij weet het wel zodoende, zie. Giet op, wat moet je? Ik moet weten hoe duur een schilderij kost... Bommel wilde me 25 verlorijnen geven, maar dat is te gek, dacht ik. 25 aan mijn zolenmakker, Vraag van mijn part een miljoen en hoepel op. Een miljoen? Dat is nog veel meer dan 25! Toch maar goed dat ik even gevraagd heb. Ik ga snel terug naar Bommelstein. Uh, Wabbers, ik moet je juist hebben over dat schilderstukje. Je weet wel. Dat wil ik kopen en daarom heb ik 25 florijnen bij je neergelegd. 25 florijnen? Ja. Ammer, makker, Ik wagen er een miljoen voor. Een miljoen? Maar, maar, maar dat kan ik niet betalen. Ik bedoel, het is veel te veel voor dat platwerk. Nou dan niet, hè. Maar, maar, maar, maar, maar wacht even. Ik wil tot zaken komen, want ik moet dat schilderij hebben. Wat ga je doen? Ik ga mijn kladwerk terughalen en dan ga ik iemand zoeken die het kopen wil. Want een schilder moet toch ook leven. Zeg nou zelf. Ja, ja maar, maar, maar een miljoen is echt te veel. En toch wil ik je stukje houden, want anders kan ik niks niet meer zien. En Tom Poes zegt dat dat niet goed is. Ik moet zorgen dat ik niks kan zien, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, het is een lekker doekje, hè? Ja. Ik heb me er helemaal op uitgedrukt. Zo doen we. Weet je wat? Voor 25 florijnen mag je het nog één dag houden. Doe. Uh, goed. Een dag is niet veel, maar misschien krijg ik in die tijd een idee. Op Bommelstein zat Joost een kaartje te leggen met niks. Hij rookte een sigaar en lachte vriendelijk, hoewel hij zwaar verloor. Het verlies zou betreurenswaardig kunnen zijn, maar wanneer ik morgen de Toto gewonnen heb, kan er wel iets af. En dit is een aardige vertreding, <laughs> wanneer ik mij zo mag uitdrukken. Vindt u niet? <laughs> hmm, niet zo leuk. Flitsrappen niks overwint alle centjes, want weet wat komen gaat. En wat moet ik met centjes maken? Ook dat nog. Gokken en Dat is de invloed van niks. Natuurlijk was heer Bommel niet de enige die zich bezighield met schilderijen. In de oude buurt van Rommeldam was bijvoorbeeld sinds kort een kunsthandel gevestigd die oude meesters verhandelde. Deze nering werd gedreven door twee zakenlieden die ten gevolge van de belastingen in kommervolle omstandigheden waren geraakt. En die in de kunst waren gegaan om hun kasmiddelen aan te vullen. De oudste veermant, een zekere B-super, was de gehele dag doende om oude waardeloze schilderstukken van beroemde handtekeningen te voorzien. En de andere reed langs de hotels om toeristen in de aldus ontstaande meesterwerken te interesseren. Maar ach, het viel niet mee. De verkoop gaat slecht, baas. In de winter zijn er geen vreemdelingen en dan zit de klat in de oude meesters. Je zult het nooit leren, Hiep. Nee, nee, nooit meer. De handtekeningen zijn niet van echte te onderscheiden, dat is zeker. Er moeten zaken in zitten. De enige zaak die ik vandaag gedaan heb. is een knaak voor het posten van een brief met een toto-formulier. van die knecht van Bommel, je weet wel. Huh? Wat is dat voor onzin? Ach, een knaak is beter dan niets, dacht ik. En die bediende beweerde dat de uitslagen goed waren. omdat hij ze uit de toekomst had of zoiets. Ja, je kunt nooit weten, dacht ik. Toto-uitslagen uit de toekomst? Nou, nou, nou kan het niet zachter? Ik vertel je toch eerlijk dat ik een kraak verdiend heb. We zullen delen. Ik. Ik opmisselijk ja. van jouw kraak! Jij mag hem houden! Maar dat briefje is van mij. Dat briefje? Dat is een ingevuld totoformulier. Wat moet je daarmee? Heep, je denkt er... echt ah, rammelt. Jij bent een sukkel en je zult het nooit leren. Ja, nooit, nooit, Juist. Ja, ik ruik zaken. Zaken. Als die opgepoetste valet beweert dat deze uitslagen uit de toekomst komen. Ja, uit de toekomst. Daar? Dan zijn ze waard om overgeschreven te worden. Door mij. Ah. Met eigen balpen. Ja. Want daar op Rommelstein zit het groot kapitaal, jongen. En het is best mogelijk dat die lui door hun relaties... een beetje in de toekomst kunnen kijken. Ja, dat zou ik hem nog niet bekeken. Hey, dat is een goed idee, baas. Maar we doen toch samen, hè? Als je wint, bedoel ik. Jij ja. krijgt 10%. Pas op de zaak, Hiep. Ik ga even mijn brief posten. Hij voegde de daad bij het woord... Maar omdat hij van het zware overschrijfwerk dorst had gekregen... stopte hij onderweg eerst even bij een ongunstige lunchroom. Ik geef een rondje. Vraag wat de jongens willen drinken, Evert. Op de post zeker weer. Dan begin ik niet aan, sup. Je moet eerst het rekeningetje even voldoen dat ik hier heb liggen. Doe niet zo krenten, weg. Over een paar dagen heb ik genoeg geld om je hele kraam over te nemen. Ik heb een pracht tip, oude jongen. En je kent mijn neus voor zaken. De voetbal. Do, do. Ik weet de uitslag voor 100% zeker Ja, ja Zeur niet even, dat is geen kind Heb jij de spelers omgekocht, suppie, of de scheidsrechters? Dat is Han met de handjes Dat is mijn zaak en zaken zijn zaken Even dit briefje posten Als de buik binnen is, kom ik weer een rondje brengen een prima man, die sup. Nee, je hebt dat formulier gerold. Ik had je in de gaten, broer. Nou, zeg die zo uitsloverig, zeg. Ken je wel? Het, dat briefje is keurig teruggegeven, hoor. Ik heb het alleen maar even bekeken. Laat los, Evert. Jij hebt het overgeschreven. Dat is geen werk. Dat is niet eerlijk. Dat nemen we niet. Schande. Ik weet het goed gemaakt. We zullen niks zeggen. Maar dan moet jij ons ook de uitslagen laten zien. We zijn hier oude jongens onder elkaar. En dan gaat het niet aan dat jij alleen aan jezelf denkt. Je moet sociaal voelen, broer. Ik zit er weer naast. Het is niet eerlijk. Ten slotte was het mijn totoformulier. Maar Soep neemt het over en straks gaat hij mooi weer met de centen spelen. Ik zit ook altijd in een verzurkeling. Wacht eens even. Super, heeft het papier van die opgeprikte Joost op straat gegooid. Ja, dat deed hij op straat gegooid, ja. Als het daar nog ligt, dan kan ik het toch zeker ook over schrijven. Ja, <lacht> waarom hij wel en ik niet? <lacht> ja, waarom hij wel ja, en ik niet? Kijk, kijk, daar liggen de komende voetbaluitslagen. Dat is toch wel sterk. Waarom liggen ze daar, vraag ik me af. Ze liggen daar als een vingerwijzing. Die uitslagen ga ik Blijf eraf. Leden dief dat papier, dat is van mij. Dit is van mij. Kijk hier. Ah! Ik wil het ook overschrijven. Los, los. Halt. Doorlopen. Dit is een rare 3-0. Wat noteren deze verdachte personen? Wat is dat, commissaris? Bewijsmateriaal, ventje. Een totoformuliertje. Dat ik een beslag neem. Er oh. werd om gevochten, zie je? En het zou best kunnen dan. Nee, wel... Wat moet dat? Oh, nee. Doorlopen, lummel! Nee. Hier volgen de uitslagen van de elders gespeelde wedstrijden: Rommeldam, Trottense Boys. 0-0. Nul, nul. Ja. De Labardanen, HBOK. 3-1. Bovenbazen Lemlandia. 1, 2. Kom nou! Verdegelde verfschilderij, dat is verlost. Nog één. Als die ook goed is. FC Baribal AC Kukko, 0, 0. Ja! Juist. Alle uitslagen zijn correct. U hebt goed Gekeken. gekeken. Ik heb gewonnen. Met u wel, Ik wist wel dat er iets achter zat. Niks zit erachter. Ik heb gewond, gewonnen, meen ik. Alle uitslagen zijn goed, jonge heer. Dat is toevallig. Heel Rommeldam doet aan de toto mee... en iedereen gelooft dat zijn uitslag goed is. <laughs> Excuseer. Ik liep me even gaan. Mm -hmm. Maar wat u daar zegt is onmogelijk, wanneer ik me zo maar uitdruk. Ik heb mijn formulier ingevuld aan de hand van de inlichtingen van de heer Nix hier. Hij heeft voor mij in de toekomst gekeken. Gekeken, meen ik. Dat heeft hij dan zeker voor iedereen gedaan. Oh nee, ik heb alleen voor hem de toto bekeken. En uh, nu gaat hij de verfschilderij in diggeltjes maken. Dat is beloofd. Straks, ik ga eerst even mijn winst halen. Zeker is zeker, als u mij toestaat. <lacht> uh, waar, waar ga jij heen? Ik wacht al een kwartier op mijn thee. Dat is heel betreurenswaardig. U zult nog langer moeten wachten. met uw u wel nemen, want ik ben zo vrij mijn ontslag aan te bieden, heer Wat? Olivier. Mijn vooruitzichten hebben zich verbeterd. Wie had dat kunnen denken? Men leest wel eens in de krant over een heer in dienstbetrekking... die plotseling tot rechtdom vervalt. Maar dat men zelf die heer kan zijn, gaat het begrip te boven. Wat kan men wel niet doen met al dat geld? Men kan een keurig eethuisje openen op de eerste stand. Hoewel het heeft ook zijn bekoerlijkheid om een zittend leven te gaan leiden... en zich te laten bedienen door toegewerd personeel, als ik zo vrij mag zijn. Het geld, ja. Het geld zal ordelijk worden afgedragen, maar er zijn zoveel goede inzendingen dat er van de prijs niet meer dan twee florijnen per deelnemer overblijft en dit bedrag vermindert met administratiekosten. Het komt allemaal door die toekomstvoorspellingen van niks. Die zijn waardeloos. Ze zijn niet waardeloos. Nou. Rap niks, weet wat straks gebeuren gaat. Maar straks hoort niet in nu. Zo is het. Als je nu weet wat er straks gebeuren gaat, komt er alleen maar ellende van. Oh, het eten kookt over. Hm? Ik zal moeten ingrijpen. Wat een toestand voor een heer van mijn stand. Ik had die niks toch moeten verdichelen, jonge vriend. Nu ben ik Joost kwijt. Ach, de toekomst staat mij somber aan. <Klacht> Joost! Wilt u mij toestaan mijn werk te hervatten, heer Olivier? Mijn vertrek was onberaden en betreurenswaardig. En ik zou gaarne mijn excuses maken, als u mij toestaat. Zeker, Joost, zeker. Ah. Kom binnen. We praten er niet meer over. Uh, breng de thee maar in de studeerkamer. Huh. Nu ga je de verfschilderij in barretjes maken, hè? Toto was goed gezien, hè? Ik maak geen baggeltjes. U bent waardeloos met uw welnemen. Hallo, Luitjes. Ik zal het maar meenemen, hè? God, dit is heel onbehoorlijk. Hoe kom je hier binnen, Wammers? Oh, heel gewoon. Door het raam, natuurlijk. Dat stond niet op de knip, zodoende. En toen dacht ik, ik zal mijn schilderij even halen, want ik heb het geld nodig. Of wil je het toch kopen? Nee, ik heb genoeg van je kladwerk en van alles wat eraan vastzit. Ik bedoel van niks, als je begrijpt wat ik bedoel. U kunt het beter kopen. Als Wammers dat schilderwerk meeneemt, wordt niks hier weer onzichtbaar... en het is heel wat waard om hem te kunnen zien. Nee, het is waardeloos en bovendien is het te duur. Nou dan niet, hè. Tot ziens, hoor. Ja. Maak de verfschilderijen in diggeltjes. Je hebt beloofd barbeltjes te maken en de bediende heeft het ook beloofd. Maar iedereen jokt tegen arme plekjes. Die Toto, hè? Die is lelijk fout gelopen. Ja, lelijk. Geen cent kwam er uit baas. Een gezellige boel vind ik altijd. Zwam niet. Niet? niet, ik ben bezig. Ja, ja, ja, bezig. Hè? En ik stel vast dat de uitslagen goed waren. Ja, goed, ja. Van de toto -to, bedoel ik. Ah. Daar lag het dus niet aan. Nee, er waren te veel goede inzendingen. Jammer hè. Anders hadden we kunnen verhuizen. Het is er maar een griezelige ruimte met al die hoeken. Hey. Soms Soms heb ik het idee dat er iets zit te loeren achter die schilderijen. Dat is je slechte geweten, jongen. Maar die goede uitslagen geven me te de denken. Er moet iets achter zitten. Op Bommelstein hebben ze een toekomstkijker. Wat ik je brom. Het is mijn slechte geweten. Ja. Ik had beter naar mijn onderwijzer moeten luisteren. Maar ja, nou is te laat. Is het weer zover? Schrijf me dat gezeveren, Kom Kom mee. Wij gaan naar Bommelstein om een onderzoekje in te stellen. Want ik ruik nog steeds zaken. Ah oh, ja, ja, zaken, ja, ja. Stop eens, Wieb. Die vent die daar loopt moet ik even spreken. Zeg eens, broer. Kom je soms van Bommelstein? Hoe kun je het raden? Knap hoor. Zo, hoe is het daar tegenwoordig? Al enigjes. Goed van eten en drinken en reuze gezellig. Maar ze houden er niet van kunst. Dom? Ik hoor dat niet graag, want ik handel er zelf in. Ja, Wie houdt he? er nu niet van kunst? Nee. Maar eh, doen ze daar soms aan toekomstvoorspellingen, dat je weet? Nou, je dat ja, dom... zegt. Ja. Ze zitten altijd vol met grapjes. En nu hadden ze een mannetje met een wit hemd aan... dat in straks kon kijken. Mal, hè? Hij hoorde bij dit schilderij... Oh yeah. Zelfgemaakt. Het stelt niks voor, hoor. Maar dat is juist zo mooi, zegt Terpentijn. Witkoper? Je zit toch in de handel? Dat, dat, dat lijkt op iets, baas. Dat, dat is... Dat is Hoeveel kost dat? Een miljoen. Hier, zijn een miljoen oh. millicenten. Rust steeds zo goed, jongen. Nou en of? Ik heb reuze dorst. Waarom heb, heb je dit akelige stukje gekocht? Het is een eng ding, vind ik. Onzin, stelt niks voor. Maar het heeft iets met de toekomstkijkerij te maken en dat is me wat waard. Ja, het lijkt toch op iets? Iets dat je soms niet bijna ziet uit de hoekjes van je ogen, weet wel. Uh, kijk eens weg. je niet. ophoud met dat gezever. dan zal ik je sterretjes laten zien uit de hoekjes van je ogen. ik ruik superzaken en ik kan jouw gegeen niet aan mijn hoofd hebben. zet neer dat ding. zet neer dat ding. maak de plaat in barreltjes alsjeblieft. nu is ik bekijkbaar en dat mag niet mogen. Niks is overal. Vooral omdat ik mijn belofte niet gehouden heb. Ach, had ik dat schilderijtje maar in digeltjes gemaakt. Zo'n miljoen is ook maar niks. Het leek trouwens precies op een tientje. En tien is minder dan vijfentwintig. En dat is geen geld voor kunst. Zodoende. En mijn verf is uitgedrukt... Weet je wat? Ik ga naar Tijn om een nieuwe schilderdoos te halen. <lacht> huh? Hallo? Goedenacht. Het is prettig dat ik u tref. Ik word door berouw gekweld. Als ik zo vrijpostig mag zijn. Gunst? Wat mal? Wil je een pepermuntje? Dank u. Nee, het zit dieper met uw welnemen. Donkere hoeken grijnzen mij aan. Overal zit niks. Ik voel... Dat ik geen rust zal kennen voordat uw schulderij vernietigd is. Kan ik het van u kopen? Mijn middelen zijn bescheiden, maar... Mijn middelen ook, hoor. Ik heb het plaatje verkocht aan super. Voor een miljoen millicenten. Dat is een tientje. Misschien kan ik dan toch tot zaken komen met deze super. Dank u wel. Ik ga hem onmiddellijk opzoeken als u mij toestaat. Ja. Wie ben jij? Ik ben de rapvlugge niks van straks en niet van nu. Verdichel de schilderij, alsjeblieft. Dan kan ik niet meer gezien worden. Ik, ik, ik, ik wil hier weg. Dit, dit, dit is de straf voor onze slechtheid. Zeven minuten! Kom daar! Nee! Nee, ik ga mijn leven beter. Houd me niet tegen, sup. Jij, jij bent de schuld van alles. Excuseer, ik, um, um, ik wilde. Um... Het gaat om de diggeltjes, als u mij toestaat. Het schilderij. U hebt zich toch niet bezeerd, naar nou, ik mag hopen? Ik ga mijn leven beteren. Ik heb niks meer met jou te maken, super. Ik ga mijn leven beteren. Ik ga mijn leven beteren. Ik ga mijn leven beteren. Uh, ik zet de zaak alleen voort. Wat mag het wezen? Niks. Hij is groot geworden. Hier is veel bangte voor straks. Uh, veel bangte maakt arme vlug. Niks groot. Ga je de verfschilderij in barreltjes maken? Dat is beloofd. <tus> Ter zake. Met praatjes verdienen we niks. Uh, waarmee kan ik u van dienst zijn? Ik wil dat schilderij kopen. Het portret van deze heer hier, als ik me zo mag uitdrukken. Dat kan. Voor duizend pop is het voor jou, meneertje. En een mooi stukje van een jonge meester. Duizend pop? Die heb ik niet. En u hebt er maar een tientje voor betaald. En ja, er komt van alles bij. omzetbelastingen, verdoeken. En fixeren en onderhoud. U voelt wel, het kost wat. Hier heeft u mijn maandsalaris als voorschot. Morgen kom ik de rest brengen. Ik moet het van de spaarbank halen, met uw welnemen. Goed, goed, goed. goed. Afgesproken. Morgen brengen. Ik houd het stukje zolang hier. Bull Super keek de zorgelijke knecht grijnzend na. En terwijl hij dienst salaris in zijn zak stak... maakte hij aanstalten om zich terug te trekken in zijn onderstuk. Doch daar naderde reeds een nieuwe klant. Donders, meneer Bommel. Een hele eer... En waarmee kan ik u zo laat nog van dienst zijn? Ik zoek een schitterijtje, Een portret van niks, bedoel ik. Een kladwerk van Wammeswaggel, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat moet hier zijn en ik moet het hebben. Want niks staart me aan uit alle hoeken omdat ik mijn belofte niet gehouden heb. <lacht> oh, juist dat stukje. Heel mooi werk van een jonge oh, meester. Ja. Ik ben juist bezig het te verdoeken. Voor 10.000 florijn is voor u. Een koopje, hoor. 10.000? Het is minder dan een miljoen, maar het is veel geld. Ik heb niet meer dan vijfduizend bij me. Geef me op, dan reserveer ik een doekje voor u. Breng morgen de rest maar. Uh, ja, ja. Een goede zaak. Men kan niet alle dagen een schilderijtje twee keer verkopen. En het gekke is dat de kopers het allebei kapot willen hebben. Wat zit daar achter, broer? Ik ik heb in straks gekijkt voor de bediender en de bommelheer. Ze hebben beloofd dat ze de verfportret in balletjes maken zouden... maar ze hebben het niet gedoet. En nu zijn ze met spijt bezwaard. Jij bent dus dat toekomstvoorspelletje, hè? Nee, nee, nee. Ik hoor in straks. En daarom weet ik wat straks gebeurt... Ik spel niet voor, ik zeg de echte waarheid. Interessant. Vertel me dan eens wat mijn vooruitzichten zijn. Mm, wil ik wel doen, maar dan moet jij de verfschilderij in barreltjes maken. Je bent betoeterd. Dacht je dat ik een schilderij ging vernietigen dat ik twee keer verkocht heb? Nee, broer. Maar als jij me helder en duidelijk de toekomst zegt... zal ik het stukje aan bommel afleveren. Vooruit. Aan het werk. Hmm. Iedereen jokt tegen de arme, rapvluggen niks. Daarom blijf ik traag gesloomd. Als jij niet als de bliksem gaat kijken hoe mijn toekomst is... zal ik dat schilderijtje aan een museum verkopen. En dan ben je voorgoed traag gesloomd. Zo moet men niks aanpakken. Hart, zakelijk, geen babbels. En nu maar eens afwachten wat de toekomst brengen zal. Niet veel pretdingen. Heb eens straks gekijkt en jij zit morgen in een klein kamerhokje met traletjes voor de raam. Opgesluit en traag geslomd. <middels> De volgende morgen begaf heer Bommel zich reeds voor het ontbijt... naar de kunsthandel om het schilderij te halen. Wie schetst echter zijn verbazing toen hij bij het naderen van het pand... de bediende Joost ontwaarde. Wat betekent dat? Waarom ben je niet bezig met de papbereiding? Excuseer, Olivier. Ik moet even een schilderstukje ophalen met uw welnemen. Het is een uh, erezaak. Daar kan uh, niets van inkomen, want dat schilderijtje heb ik vannacht gekocht. Ik ook. En ik heb een maand salaris als voorschot gegeven, als u mij toestaat. Een ogenblik stond heer Olly sprakeloos. En in de intredende stilte kon men vreemde, dreunende geluiden en rauwe uitroepen waarnemen. die gesmoord uit het onderstuk opstegen. Daar was de kunsthandelaar namelijk reeds uren bezig met het achtervolgen van niks. Maar omdat die veel vlugger was dan de logge super, versplinterde de laatste slechts zijn eigen inrichting en zijn koopwaar. Toen heer Bommel en Joost dan ook omzichtig het trapje afdaalden om hun aankoop te regelen, bevonden ze zich te midden van een verschrikkelijke ruïne. Hier jij! Uiteraan! Hier jij! Oh. Hier! Chris! Niks niet! Ik blijf staan! Hier! Kijk. Pas op! Ik moet het portret van Niks hebben! Beschadig het toch niet! Oh oh oh! Wat betekent dat? Hebt u soms klachten, heren? Ik, ik ben er gelijst. Het is treurig met uw welnemen. Die schurk heeft ons beiden hetzelfde schilderij verkocht. En hij heeft zich niet ontzien, heer Olivier, te encadreren, als ik mij zo mag uitdrukken. Juist. Misselijke overtredingen. Ik had deze zaak al enige tijd in de gaten. Er worden de laatste tijd vervalsingen in omloop gebracht. En het lijkt me dat het spoor hierheen leidt. Ik ga de kunsthandelaar S. arresteren en voorgeleiden. Ja, een heel goed idee. Maar wat gebeurt er dan met het schilderstukje dat ik van de schurk gekocht heb? Ik heb het ook gekocht, als u mij toestaat. Ik heb het nodig om te vernietigen. Dat schilderstukje zal ik in beslag nemen als bewijsmateriaal. Oh. Deze verdachte moet worden ingesloten. Wees zuinig op hem, klappers... Vervalsing, mishandeling en oplichting. Een mooie zaak. Zo. Nu wil ik wel eens zien... Hmm. Een eigenaardig ding. Modern kladwerk. Joost wilde het kopen om het te vernietigen. Vreemd. Zo lelijk is het nu ook weer niet. Het stelt tenminste iets voor. En dat ziet men niet vaak meer. Het is net alsof ik dat ding wel eens vaker gezien heb. Zo indirect dan, s'avonds, in de oude buurt. Ja, dat kan. Ik ben overal. Dit kan niet. Ik ben oververmoeid, dat is het. Nee, het is de arme rapvluggen niks van straks. Maar hij is groot, want in dit kamerhokje is veel bangte. <middels> Dit moet afgelopen zijn, makker. Dat heen en weer gedraafd door mijn slaapvertrek stoort de racht vibratie van mijn... Uh, ...dinges. Ga weg. Zo meteen. Ik moet je wat vragen en ik dacht, laat ik het maar meteen doen. Dan ben ik er vanaf. Zo, <laughs> zo. Dacht je dat... Ja, kijk, het gaat om een schilderijtje. Ik heb het verkocht aan een kunsthandelaar. Voor een miljoen. Maar dat miljoen was maar een tientje waard. En nu is het op. Zodoende. Heb je nog wat verf voor me? Dan ga ik een nieuw stukje maken. Knoeier? Maar ik bederf Ik zal jou leren om een verf voor een tientje te verkopen. Vooruit ziet dat je je schilderij terugkrijgt. Ruk uit. Ik slaap en ik wil niet gestoord worden. Vat je, makker. Wie, wie. wie ben je? Verroer je niet. Ik heb je onderschot. En spreek op. Ik ben de rap, vlug en niks van de verfschilderij. Ik zal voor jou in straks kijken als jij de verfplaat in kleine dingeltjes maakt. Want ik hoor niet in nu. Ik ben vanmorgen. Geen praatjes en geen hokenspokers. Jij behoort bij het verzamelde bewijsmateriaal en je probeert je eruit te kletsen. Maar ik zal dit wetenschappelijk uit laten zoeken. Prouw, de dubbelfrequentie van Humpelmeier. De maakt het. Hoe groot aardig. onvresbaar. Het is een schöne vinding, de materieontbinder. Jeder corpus kan zo wederkeren tot de stof. Prouw. Lingelding, duurt maar voort. Met de laboratorium, professor Pelewitskowski zelf. Ja, en met commissaris Spreekt u een weinig luider, bitteku. De GX-Boys vertoont zo'n klapper geluid dat met haar zin vergaat. Ik heb een rare verschijning hier op het politiebureau. Wat zegt u? Een verschijning op het politiebureau? Brauw. Het is een vreemde zaak. Ik heb hier een modern klatschilderijtje dat niks voorstelt... Maar het hinderlijke is dat nu uit allerlei donkere hoeken... niks tevoorschijn komt. Een wit mannetje. Waanzin. Witte manlijn die bij een schildering gehoren, bestaan niet. Breng uw spullen maar hier, meneer Bas. Ik ga dat gans wetenschappelijk onderzoeken. Tot straks. De prof heeft tv aan zijn hoofd. Een knappe bol, hoor. Met die uitvinding van hem is Rommeldam een stad geworden... waar niet mee te spotten valt. En toch moet hij het politiewerk nu niet gaan onderschatten. Hij zal nog vreemd opkijken wanneer ik dit stukje bij hem achterlaat. Ha, commissaris. Het is een vreemde zaak, professor. Ik heb hier een modern klatschilderijtje dat niks voorstelt. Maar het hinderlijke is dat nu uit allerlei donkere hoeken niks tevoorschijn komt. Hij kan niet weg omdat hij in verf is vastgelegd, zegt hij. Uw reden heeft geen kop en geen voet... Geef maar hier, dan zal ik dit maalwerk wetenschappelijk analyseren. Goed, maar wees er zuinig op, professor. Het is bewijsmateriaal in een rechtszaak. Kinder geplauden. Alsof ik niets beters te doen heb. De dubbelfrequent van humpelmal is tot 15 fix opgelopen en ik moet gaan reguleren. Mijn in plaats daarvan sta ik hier met een onbekwaam gemaalte... Wow. Wat stelt het voor? Komisch. ziet uit als iets dat men uit de te zin denkt. Een onbewuste angstreflex. waar men als wetenschappelijke vaks waarheid van heeft. Bijvoorbeeld wanneer men een materie bouwt. Ja, ja. Ik kan jou verhalen wat morgen komen gaat... Ik hoor in straks, zie? Als jij de verfplaat in kleine degeltjes maakt, zal de rap snelle niks kijken gaan, ja? Hemeldonneweder! Wat is dan dat? De spook van morgen! Hoe schrikkelijk! wordt tijd dat ik de voordeur weer eens in de verf zet. Wel ja, de jeugd hm? kent geen zorgen. Dat doet maar en schildert maar alsof er geen veldje aan de lucht is. Dat is er toch ook niet? Het is mooi helder. Zo, en niks dan. Denk je dan nooit aan je oude vriend en beschermer? Begrijp je niet hoe ik leid? Ik heb geen rustig moment meer wat mijn geweten knaagt. Ja. En overal zie ik niks... Vooral nu hij niet meer te zien is, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, dat komt ervan. U had dat schilderij moeten kopen, zoals ik u heb aangeraden. Dan had u niks in de gaten kunnen houden. Ja, dat is praat achteraf. Ik heb van alles geprobeerd. Ik heb mijn goede geld aan die oplichter van een super gegeven. Hm? Maar die heeft het stukje ook aan Joost verkocht. En toen kwam Bulle Bas en die heeft het in beslag genomen. Wat moet ik nu doen? Ja. Doe toch iets, jonge vriend. Ik ben ten einde raad. Iets doen? Hm, eigenlijk is niks belangrijker dan men zo denkt verfje, enig? Oh, eh, uh, ja. Niet eens, is dat niks te doen? Hm? Ik wou dat ik die penseel had, zeg. Dan zou ik lekker kunnen schilderen en dan zou ik weer geld kunnen verdienen. Ik heb dorst, zodoende. Je hebt toch een schilderij verkocht? Is je geld dan alweer op? Natuurlijk oh? Geld lijkt meer dan het is Vooral omdat het maar een tientje was Terpentijn zei dat ik het terug moest halen Zo'n heeft gemakkelijk praten Ik ben naar de politie gegaan, dat wel Maar Bullebas zei dat mijn schilderij weg was Nou, en nu sta ik hier, hè? Mag ik vet zeg? Goed, schilder de deur maar af Dan kan je straks met mij eten maar waarom zei Bullebas dat het schilderij weg is? Weet ik dat? <lacht> ik moet iets aan die niks doen. Hier Olly zag er slecht uit. En het zou me niet verbazen wanneer de commissaris ook al last met dat witte ventje heeft. Ik ga erachteraan. Ik vertel jou niet waar dat schilderijtje is. De zaak is een onderzoek en dat stukje is bewijsmateriaal. Er zit iets vreemds achter. Laat dat je genoeg zijn. Iets vreemds, hè? Ja, ja. Niks, bedoelt u zeker? Wat weet jij van niks? Het is helemaal geen geheim, hoor. Niks is overal. Hij is gewoonlijk onzichtbaar, maar door dat schilderstuk... kan hij zich niet vlug meer bewegen. En nu kan iedereen die het doek heeft hem zien. Hij is gewoon maar de angst voor morgen. Daar heeft iedereen last van. En daarom is iedereen bang voor donkere hoeken en zo. U ook wil ik wedden. Hm, ja. Is dat het? Huh? Ja. De angst voor morgen? Mm -hmm. Zo? Ja, dat dacht ik al. Die slapjanus komt me bekend voor. Ja. Maar je moet niet denken dat ik bang voor hem was, vind je? De, nee, dat denk ik ook niet. Men kan bang zijn voor iets wat niet gezien kan worden. Maar wanneer men het ziet, verliest het zijn kracht. Want dan ontdekt men dat het niks is. De materie ontbinde. Ja, ja. Ach, wat zal de toekomst ons brengen? Zal ik er kijken gaan? Jij maakt de verfschilderijen in diggeltjes en ik ga zien wat straks jou brengt. Doe, ja? Nee, dat doe wij niet. Wanneer de wetenschap weet wat de toekomst brengen gaat... dan kan de wetenschap niet verder gaan. Het is niet wetenschappelijk om vooruit te kijken. Mm, jij bent bang. Jij bent bang voor straks. Ach, maar natuurlijk. Ik ben een gestudeerde kop. Dat is het even. Daarom vind ik het gruwzaam om hier te zien. Ja, niks. Het was alles veel bekwamer toen u in de hoeken zat en onzichtbaar was. Maak dan de schilderij in barreltjes. We hadden het schilderijtje in barreltjes moeten maken. Kapot moeten hakken, meen ik. Yeah. We hadden dat beloofd met uw welnemen. Mm -hmm. Nu grenst niks mij uit alle hoeken aan. Ik heb angst voor de toekomst, wanneer ik mij zo mag uitdrukken. Wisten we maar waar dat ellendige schilderij gebleven is. Ik weet het. Het is in het gemeentelaboratorium... om onderzocht te worden door professor Perlowitskowski, oh. zei de commissaris. We moeten het daar weghalen, voordat er iets met niks gebeurt. Oh. Even later bewoog een vastberaden groepje zich in de richting van het laboratorium. Tom Poes en heer Bommel liepen vooraan... en de bediende Joost volgde met een zware tas waarin zich inbrekerswerktuigen bevonden. Het was waarschijnlijk dat het schilderijtje in het geheim moest worden weggehaald. En de samenzweerders hadden besloten om voor niets terug te deinzen. Belofte maakt schuld. Dat ding moet vernietigd worden. Nee. Want niks is overal en hij grijnst mij uit alle hoeken aan. Dat is juist een reden om het niet kapot te maken. We moeten niks nee. in de gaten houden. Ik wil echt echte verf hebben. Huh? Lammes? Hmm. Ben je daar alweer? Tom Poes heeft alleen maar een pot groen en dat is niks enigjes. Ik kan mijn gevoel niet in groen uitdrukken. Ik zal jouw gevoel in groen uitdrukken, makker. Ik zal je vibratie, geel en blauw, over je geraamte laten lopen. Dit is de derde keer dat hij mij te slaap haalt. Zo krijg ik geen rust in mijn geraamte. En wat wordt die hele optocht hier? Ik ben geen optocht. Ik ben een geteisterd heer die door niks geplaagd wordt. Belofte maakt schuld, als ik me zo mag uitdrukken. Het gaat allemaal om het schilderij van Wammes. Daar is iets vreemds mee. Tom Poes vertelde Terpentijn in korte trekken de geschiedenis van niks. Dat verandert de zaak. Deze gezel heeft een echte vibratie op het linnen getrild, denk ik. En dat het een vibratie van niks is, is te wijten aan zijn onrijpe geest. Trouwens, ik wil wedden dat je het doekje niet gefixeerd hebt, makker. Nee hoor, ik kijk wel uit. Vandaar, dat verklaart alles. Dan gaan we nu als dat donder aan het werk. Want dat is gevaarlijk om een ongefixeerde vibratie rond te laten. Maar het schilderijtje moet vernietigd worden. Dat, dat hebben we niks beloofd met uw welnemen. Een belofte aan niks lap ik aan mijn zolen. Men vernietigt geen schilderijen, onthoud dat. Breng me naar het doek. Er zit lente in de lucht. Het hoort tijd om weer aan het werk te gaan. En het is geen slecht begin om de onrijpe vibratie van een gezel te gaan fixeren. Dat maakt de trilling los. Ik weet niet of dat nu wel juist is. Ik zou liever zien dat we het schilderij gingen vernietigen. Dat was beloofd. Uit alle hoeken grenst niks ons aan, als ik zo vrij mag zijn. Dat komt omdat er Pap in jullie bolle koppen zit. Nou niks zou jullie altijd aangrijzen, want overal waar voze vleeslichamen zijn, is niks. Misschien wel. Daarom is het goed om niks te kunnen zien. Ach, de aanstrenging is toch rot. De morgenangst werkt me op de nerven. De materie ontbinder moet vernietigd worden. Opgepast! Ervorkt in een kortsluit. 18. Waar is het schilderij? Ik moet het fixeren. Waar is niks? Het zou toch juister zijn om het doekje te vernietigen. Wat belooft als ik zo opstand mag geweest. Wat is dat voor een apparaat daarbinnen? Daarbinnen is de materie ontbinden. Daar heb ik kort gesloten. Daarmee hij ontbonden worden zal. Pak hem weg. Bid ik u! Zeer betreurenswaardig, maar het komt me voor dat er barreltjes gemaakt zijn, wanneer ik me zo mag uitdrukken. Waar ben ik? W waar is niks? Wat is er gebeurd als iemand begrijpt wat ik bedoel? Ja. De materie is ontbonden en niks is vrijgekomen. Wat jammer hè? Mijn schilderijtjes zullen kapot zijn, denken jullie ook niet? Ik ben bang van wel. De verf is natuurlijk van de vlaarde gebladerd. Altijd fixeren met vuurvaste harsen. Denk daar voortaan om. Paul, welke domkop praat over malerij wanneer hij een grote daad gesteld is... waar de ganze wetenschap een bijspel aannemen kan. De ontbinder heeft zichzelf ontbonden, daarmee de morgenangst vernietigd geworden is. En het schilderstukje ook met uw welnemen. Daar gaat het om. Want dat was beloofd. Juist, daarom heb ik mij aan het hoofd gesteld van deze groep: om niks te bevrijden als men begrijpt wat ik bedoel. Maar waar is niks? Daar gaat hij. Nu is de niks niet meer, het is jammer. Kom aan, onze taak is volbracht. De thee wacht, Joost. Ik zal mij reppen, als u mij toestaat. Daar komt de behoorde. Ja, ja. De experiment is ten einde. Die conclusie is getrokken. En nu zal er rekenschap gegeven worden. Moeten. Wat is hier gebeurd? Is het ernstig, prof? Gans ernstig. De laboratoriummaterie is ontbonden geworden. Oh. Daar zit een bevriende mogendheid achter, wil ik wedden. Maar we zullen de schurken weten te vinden. Nee, nee, daar zit niemand achter. De straal heeft gewerkt en de experiment is geslaagd. Geslaagd? Wat is hier geslaagd? Zou ik willen weten? De proef. De ontbinder heeft zich ontbonden en niks is vrijgekomen. Ik ga daar een verslag van schrijven, commissar. Dan zal de wetenschap zijn conclusies trekken kunnen. Zo makker. Je hebt dus niks vastgelegd. Niet gek voor een gezel. Maar omdat je vergeten hebt om de zaak te fixeren... is niks weer... Uh, dinges. Jammer. Hè. Maar het was niet zo moeilijk hoor. Als je me nog wat verf geeft... Maak ik weer niks? Aan mijn zolen. Ga jij me weer in je kraam. Een vent die niks kan schilderen is nog niet altijd een artiest. Je moet je uitgedrukte vibraties ook aan de man kunnen brengen. En dat was bij jou. dinges, uh, makker. Nee, jij je kraam en ik vibreren. Dat is de verdeling. Dit is toch ook wel enigjes? En het is veel rustiger dan schilderen. Maar ik hoop dat er vlug iemand komt om iets te kopen. Want ik heb reuze dorst. Ik heb honger. Wil je wel geloven dat ik in geen tijden voedzaam gegeten heb, jonge vriend? Iedere hap bleef mij in de keel steken. En wanneer ik soep had, staarde niks mij uit de vetoogjes aan. Uh, excuseer, heer Dat was de angst voor morgen, wanneer ik zo vrij mag zijn. Niks kan niet kijken als men hen niet ziet... En ik heb de soep een ietsje magerder getrokken met uw welnemen. Niks kan wel kijken. Hij is overal. Maar men kan hem niet zien. En daarom... Uh, begin nu niet weer. Ik weet er alles van. Want ik heb over dit onderwerp eens een heel mooie lezing gehouden. Ja. Laten we een slokje drinken. Want ik heb dorst. Proost, vrienden. Op niks. Ah.